2 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het toezicht van hulpinstanties op de scholier van 15 uit Heerlen, die in januari zelfmoord pleegde, dat hij werd gepest, schoot tekort. Dat zeggen de samenwerkende inspecties van toezicht, sociaal domein die de zaak onderzochten. Dat de jongen problemen had, werd wel herkend, maar signalen werden niet bij elkaar gebracht. En er was te weinig aandacht voor de migratieachtergrond van de jongen en zijn gezin, zeggen de inspectieleden. De betrokken instanties hadden volgens de inspecties... hun informatie beter kunnen en moeten delen. De jongen pleegde begin dit jaar zelfmoord. Daarvoor had hij al een poging gedaan. De Marokkaanse regering heeft een grote demonstratie donderdag... in de stad El Hossima verboden. Volgens de autoriteiten is er geen vergunning aangevraagd voor het protest. De Volksbeweging Irak kondigde maanden geleden verschillende demonstraties aan. De activisten zeggen ondanks het verbod toch de straat op te gaan...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 Olympisch kampioen Weertman pakte in 2015 nog zilver op het WK. In 2014 en vorig jaar werd hij Europees kampioen. Het weer nog zonnig en er drijft wat hoge bewolking over. Later vandaag wat meer stapelwolken blijft wel droog... bij 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wordt het broeierig warm. Dit was het NOS... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Desde tu laberinto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 Je ziet niet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 And you opened up your heart and shine on me. www.zfmzandvoort.nl punt Z Zandvoort Keeps a man up on his feet Pulling down his job Trying to show he can't be bought.